In Rijnsburg woedt al sinds het begin van de nacht... een grote brand in een voormalig pand van bloemenveiling Flora. Omwonenden moeten ramen en deuren nog steeds dicht houden vanwege de rook. De brandweer heeft moeite om bij het vuur te komen. Daarom is een sloopbedrijf ingezet om het pand deels af te breken. Het gebouw zou al gesloopt worden. Veel mensen die vannacht terugkwamen van een avondje stappen... kwamen naar de brand in Rijnsburg kijken en werden op afstand gehouden. De omstanders leverden volgens de brandweer geen problemen op. Niemand raakte bij de brand gewond. Bijna 3,3 miljoen tv-kijkers hebben gisteravond de succesvolle race van Ranomi Kromo Jojo en Marleen Veldhuis op de 50 meter vrije slag gezien. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Kromo Jojo won gisteravond op de Olympische Spelen goud. Veldhuis pakte de bronzen medaille. Afgelopen donderdag keken 3,7 miljoen mensen naar de 100 meter vrij waar Kromo Widjojo haar eerste gouden plak haalde.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 Het weer, vanochtend vooral aan de kustbuien. Vanmiddag meer landinwaarts buien met kans op onweer. Tussendoor wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in Limburg. Morgen wisselvallig en wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. B ah, Verkeersinformatie. Een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. De hoofdrijbaan is dicht tussen de knooppunten Ridderkerk en knooppunten Bregseplein. Van de parallelbaan is één rijstrook open. Welkom bij het tweede uur van Vroegere Vogels met een van mijn illustere voorgangers. Deze ochtend zit Ivo de Wijs op mijn plek in het kapitaal. Ivo, even een vraagje. Wat is jouw favoriete vogel? De wielenwaal. Je krijgt hem niet makkelijk te zien, maar ik heb hem gezien toen ik meeliep aan de Pieterpad-estafette. Prachtig was dat. Mooi oogverblindend geel. En dan die kreet. vereeuwigd in een lied. Dudeljo. Dan is dat het eerste onderwerp in dit tweede uur. Hier is Nico de Haan. Een wielhaal moet je verdienen. Die kun je niet zomaar even zien. Je hoort ze af en toe wel in de zomer. Prachtig geluid. Prachtig geluid. Maar, maar zien is bijna onmogelijk. En dat vind ik zo raar, want dan kijk je in het vogelboekje... en dan zie je een knalgele vogel, hè, dat mannetje met gitzwarte vleugels. Dan denk je, nou, die spat eraf, dat je. En dan kijk je naar boven. En het probleem met die wielhaal is dat ze vaak boven in de kronen zitten. Dus je kijkt naar boven altijd tegen het licht in. En dan... <klaars> Hallo? Oh, dat is een grote bonde specht, die gaat hier boven ons hoofd zitten in het topje van de berg. Ook Kijk, gezellig, je? Ja, leuk. Dat, je, dat je in deze tijd moet... van het jaar nog wat hoort. <laughs> ja, je moet er iedereen praten, joh. Leuk. Leuk. Nou, maar die, die wielerwaal, als je die, uh, ja, als je die wilt zien... dan is eigenlijk zo mei de beste tijd. Hè? Want ze komen heel laat terug. Hè? Het zijn zomervogels, zo april, Eind april, begin mei komen ze. En dan in die mei-maand, dan, dan is er een hele competitie. Want uh, man en vrouw, die, uh, die vinden elkaar niet zomaar. Soms zijn er wel twee, drie mannen die achter zo'n vrouwtje aan zitten. En dan krijsen ze en dan miauwen ze. En ze roepen natuurlijk voortdurend... Het beroemde dudeljo. Het beroemde dudeljo. En als je dat zelf ook een beetje oefent dan lukt het soms ook wel om ze dichterbij te krijgen. Om ze een beetje voor de gek te houden. Om, om een beetje de wielerwaalman uit te hangen, zeg maar. En als je dat dan doet en je roept... Oef dan kan het zijn dat je dichterbij komt. Ja, ik heb ook heel vaak is het me niet gelukt. Maar een aantal keer is het me wel gelukt. In Zwitserland heb ik prachtig wielenwalen gezien. Gezien. Gezien, Want dan heb je het grote voordeel, als ze van heuvel A naar heuvel B willen, dan moeten ze het dal oversteken. En dan gaan ze niet echt helemaal naar beneden door het bos. Dan nemen ze een, een shortcut, zeg maar, dan gaan ze gewoon even dwars over. En dan zie je zo'n wielenwaal prachtig oversteken. En dan zie je dat geel ook. En dan heel zie goed. je dat geel echt heel goed. Want als je ze ziet, zie je ze goed. Het zijn ook hele stoere vogels. Hè? zijn heel sterk. Uh, als er bijvoorbeeld een, een kraai of een gaai in de buurt is, zelfs een sperwer, die jagen ze met verven weg. Ze, ze dulden eigenlijk niemand in de buurt van hun broedgebied. Ook andere vogels, zeg maar, waar ze helemaal niks van te vrezen hebben, die jagen ze ook weg. Het zijn dus hele onverdraagzame typetjes. Maar, en, maar je moet maar durven, want ik las in een oud boek dat ze vroeger de goudmerel genoemd werden. Prachtige naam. Dat is ongeveer wat het formaat? Ja, ze zijn inderdaad net iets gro groter lijstenformaat. Een fractie groter dan een merel. Maar het zijn echt, echt hele stoere vogels. Het zijn ook echte boomvogels. Hè. Ze hippen voortdurend van de ene plek naar de andere. Nou, vrouwtjes wat groenig. Dat zie je eigenlijk bijna helemaal nooit. Ik heb tenminste al me niet herinneren dat ik wel vrouw gezien heb. man wel, maar vrouw niet. Ja, en dan maken ze ook nog weer een heel bijzonder nest... wat ze in een V-vormige tak... Als een mandje vlechten, ze hangen er dus onder de tak. En daar hebben ze dan een jongen in. En dan is het weer bijzonder zo, in deze tijd, het is nu augustus... dan vertrekken ze zo de komende weken vertrekken ze weer naar, uh, naar Afrika toe. En bij de meeste trekvogels gaan de jongen eerst. Dat zit dus in een kopie, waar ze naartoe moeten. Dus Ze worden weg niet gewezen. En daarna komen de ouders. Maar bij Wielerwalen, die trekken met het hele gezin. Die trekken met de hele familie. Als ganzen, zeg maar. Dus dat is dan weer opmerkelijk. Dat er één keer weer zo'n zangvogel tussen zit. Die komen met z'n allen. En die jongen van vorig jaar... die kunnen soms meehelpen om die jongen van dit jaar groot te brengen. Dus, dus soort, ze blijven ook echt als familie Ze blijven bij elkaar. Dan soms ook nog weer bij elkaar. En dan heb je een soort mantelzorg, zeg maar. Die, ja. die, die, die jongen die helpen dan mee om de andere jongen groot te brengen. Dus het is een, een, een ingewikkelde, bijzondere vogel. En intrigerend natuurlijk. Ja, en het feit dat hij zich zo goed weet te verstoppen. Uh, ik kan me herinneren een het moment dat we... we gingen achter de wielen wel aan om te filmen. En, en uh, op een gegeven moment... Ja, ik, ik zag hem wegduiken. Hè? Dus hij zegt, zegt die cameraman... Heb je hem? Hij zegt tegen mij... Dat jij van twee van die gele pixels zo in vervoering raakt. Dat begrijp ik niet. Want hij zag er alleen maar een geel puntje. Maar ja, dat is... Uh, wielenwalen, dat zijn toch... Uh, zeg maar, Dat is toch uh, ja, ornithologische delicatessen. Hè? Als, je, als je vogels kijkt, dan heb je een aantal soorten. Uh, een ijsvogel, een wielenwaal. Uh, die zo kleurrijk zijn en zo mooi zijn. Daar word je vrolijk van. Uh, als je hem echt ziet... Ja, dan schrijf het maar op, want dat kan weer jaren duren voordat je mee tegenkomt. De Shortcake Walk, een levendige hoedown. En dat is een Amerikaanse volksdans, ik wist het niet. Van de Britse componist Sidney Torch, uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra. Stel, stel, stel je was vroeger voorzitter van de VARA... je bent nu een vermoed tuinier en je vindt een nieuw plantje in je tuin. Wat doe je dan? Dan bel je natuurlijk met vroege vogels. Marcel van Dam, en niemand anders, is de trotse eigenaar van een tuin... waarin niet alleen dennenbossen, stuifduinen en zes vijvers te vinden zijn... maar ook weilanden, bomen en veel bloeiende planten. En één daarvan trok zijn aandacht. Klein, roze, nooit eerder gezien. De plantengids bood geen uitkomst. Vandaar dat verslaggever, verslaggeefster, toen nou Ivo, Jeanette Paramoor... samen met Patrick Lansing van Floron uitkomst moet gaan bieden. Marcel van Dam toont hun de gids. Wat bloeit daar? Een plantengids. En we zochten het op. En dat bleek de kartuizer Anjer. Toen las ik dat die op droge en halfdroge graslanden voorkomt. Nou, dat klopte wel, want dat is hier zo. En het is een warmte, warmteminnend plantje. In Nederland waarschijnlijk uitgestorven. Dus toen dacht ik, nou, dat is toch vreemd... dat uitgerekend in mijn stukje weiland de nou... kartuizer Anjer voorkomt. Nou, toen heb ik later, toen jullie mij gezegd hadden... dat je dat interessant vond en misschien wel eens kwam kijken... toen heb ik eens op internet nog eens gekeken. En als je daar de Cartuizer Anjer intikt... Ik zie je een heleboel roze bloemetjes? Dan zie je een heleboel roze bloemetjes, maar ook op andere foto's weer, dat er toch een wat ander uh, bloempje te zien is. Dus ik ben mij gaan afvragen, is het nou de karthuisoranje? Of is het weer iets anders? Nou ja, we hebben Patrick bij ons, die heeft er verstand van. Je hebt ook de boeken meegenomen, dus uh, zullen we naar buiten gaan? Oké. Okay. Even een wandelingetje maken, want ja, er is, hij is zo groot en er is volgens mij zoveel te zien. Het gebied, dat is niet allemaal tuin, het gebied is 13 hectare. Waarvan 7,5 hectare bos. En eh, voor het huis, dat is achter het huis. En voor het huis eh, is het weiland. Ja. Hou je dat allemaal zelf bij? Nou, kijk, het mooie van het eh, ecologische bosbeheer is dat je er niks aan moet doen. <lacht> En dat alles wat valt, dat moet je laten liggen. En dat is ook zo. Dat zie je, dat, dat, uh, he, dan die, die dode bomen die er komen te staan... Uh, daar zie je dan de spechten hun nest in maken. En als er een boom omgevallen is... dan, uh, dan groeien daar weer de prachtigste mossen op. Uh, en uh, zie je weer allerlei beestjes. Ja. Dus dat hoef je eigenlijk niet bij te houden. Elf jaar geleden hè? ben je hier komen wonen. Ja. Alles was dichtgegroeid rondom het huis. Je kon ook niet van het huis afkijken. En we hebben zelf maar wat gedaan. Ik voelde me vaak als ik hier aan het werk was net als Appel zich voelde als hij een schilderij maakte: ik rotsgooi maar wat dan. Maar dat is het mooie van als je met zoiets bezig bent: je hebt iets gedaan en dat bevalt je. En dan is dat gerealiseerd, en dan pas zie je weer iets heel anders, wat je ervoor helemaal niet zag. Ja. En ik heb uh, ongeveer anderhalve kilometer houtsingel aangeplant. En hoeveel bomen en planten? Uh, ik heb het wel eens opgeteld, ja. Dat zijn uh, aan struiken en, en bomen ongeveer uh, 17.000. We gaan even een stuifduin op. Zijn we al in de buurt van die Cartuizen-Anjer? Uh, ja. Nee, nee, want dat uh, is in het weiland. We lopen nu okay. het, het, het bos in. Ja. Kijk, hier, je? De, deze die heb ik zo groot geplant. De, de oh, rododendrons saaien ja. zich hier uit. Een nee, beetje ja. interessante tuin voor een uh, bioloog? Voor een bioloog is het zeker, uh, zeker de moeite waard. Ja, ja. Waarom? Ja. De variatie, de verscheidenheid. En Ik zag er net beneden aan de onderkant van de stuifheuvel... stonden allemaal uh, eikvarens, koningsvarens. Erg vrij, Kijk, hier heb ik weer een bosvennetje gemaakt. Die was nu helemaal dichtgegroeid met uh, krabbescheer. En krabbescheer, heb ik gelezen, dat is de waardplant van de groene glazenmaker. Als er geen krabbescheer zou zijn, zou er ook geen groene glazenmaker zijn. Maar je hebt er dus veel over gelezen. Want, he, je ja, ja hebt er... ik heb er veel over gelezen intussen, ja. ja. Maar je moet toch met een zekere onbevangenheid blijven kijken. Je hebt een heleboel mensen die gruwen ervan als je exoten plant. En, nou, daar heb ik helemaal geen last van. Ik, ik, niet, ik ben niet van het type uh, eigen planten eerst. Het uh, is wel uh, net op tijd, want de kathuizer Anjer die is uh, aan het uitbloeien. Ja, als het hem is, hè Marcel. Als het iets anders is, is die ook aan het uitbloeien. Ja, dat is waar. Kijk eens. oh, de bloemetjes zijn wel dicht nu. Kleine piepertjes. Ja. Ja, kijk, als ze niet bloeien, dan zie je ze niet, hè? Nee. Zijn ze volstrekt nou, ja. onzichtbaar. Dat is waar. Is het dan nog wel te zien? Is dat, ik is denk het... dat we er nog wel uit kunnen komen. Ja? Jawel, ja. Volgens de boeken zou een kartuizer anje meerdere bloemen... eigenlijk in een soort hoofdje bij elkaar moeten hebben staan. Mm -hmm. En ik zie hier toch eigenlijk maar één bloemetje. Nee, er staan er hier meer. Ja, ja nee, er staan er die... meer bloemetjes. Pak de gids er even bij. Hè? Tonen. Kijk, volgens het plaatjesboek zou nummertje 5, Cartuizer Anjer zijn. En dan zie je dat er eigenlijk een heleboel bloemetjes... eigenlijk vanaf één punt bij elkaar zitten. Een trosje ja. eigenlijk. Een trosje, ja. Maar ja. in die Timus daar staat maar één. Daar staat precies zoals ja. ze hier staan. Ja. ja, inderdaad. Het is een mm. ja toch apart. Het, het lijkt erop alsof uh, in het uh, gidsje van uh, Marcel toch het, het verkeerde plaatje staat bij uh, de Carthuizer Anjer. Ja. Ja. Ik, ik heb het vermoeden hier dat, uh, dat het geen Nederlandse foto's zijn die hier uh, in het boekje staan. En misschien zijn het zelfs wel foto's uh, van plantjes die uit het tuincentrum komen. Dus mm. Dit ziet er, zover ik dat zo kan beoordelen, toch uit als een steenanjer. Juist. Dat vind ik nog niet zo leuk... Uh... Nee. Conclusie, Patrick. Waarom heb je me eigenlijk meegebracht? <laughs> um, ja, sorry. Ben je dan een beetje teleurgesteld? Nou, nee. Kijk, <laughs> het is jammer dat zo'n mooi plantje zo zeldzaam is. Nou ja, dat het dacht ik. Dat in was het e hè, ja, dus... dat was het eerste wat ik dacht. Ja. Had het gekund? Had hij zomaar ergens op kunnen komen, denk je, in Nederland? Er, ja. Ja. ja, toch wel. Ja, het kan natuurlijk altijd. Het is een soort die in het verleden in, in de IJsselvallei uh, is gevonden. Dat is natuurlijk wel aan de andere kant van de veluwe dan waar we nu zijn, ja. maar hij zit ook uh, wel eens in, uh, in zaaimengsels. Dus en ja, hoe een soort ergens dan van daaruit weer ergens anders opduikt, ja, dat is soms ook wel eens te vragen met een vogel mee of uh, ja. toch door de wind. Of ja, dat is soms, uh, soms verrassend. Ja. Maar goed, we hebben het rondje gemaakt in je tuin, uh, we... karthuizer aan je of niet. Uh, ja. Het is volgens mij wel een tuinreservaat, ja, als ik dat zie, zoveel variëteit, ja. Zeker. Zoveel water, zoveel ruimte voor uh, allerlei ja. beestjes. Kunnen we je blij maken met een bordje, tuinreservaat? <laughs> tuinreservaat, ja. Nou ja, het reservaat dat heeft ook een beetje een negatieve klank. Hè? Dat het uh, allemaal behouden moet blijven zoals het is. En dan ben ik erg voor natuurbehoud. Maar dit was nooit ontstaan als ik het alleen maar had willen behouden. Ja, het is een muzikaal soepzootje. Maar ik wil toch wel even beklemtonen dat niemand er iets aan kan doen. Het is de schuld van de computer. Maar dit was die shortcake walk, waar ik net over vertelde. Die was omgedraaid met een ander nummer. Goed, dit was de shortcake walk van de Britse componist Sydney Torch. En een paar minuten geleden hoorden u uit de Nine Miniatures for Piano trio... van de Britse componist de, het intermezzo. Ja, u vindt alle gegevens op de website. komt wel goed. Goed, om mijn... Uh... Hang naar bizarre teksten tegemoet te komen... staat hier nu ineens weer zaad in het water. Uh, het is tijd om het te hebben over plantenzaden... want onlangs heeft wetenschapper Hester Somers ontdekt... dat die zaadjes via sloten grotere afstanden afleggen dan via de wind. Hé, hey, dacht verslaggever Stefan Hulst, daar wil ik meer over weten. Hij belde de onderzoekster op en strooide wat later samen met haar... zaadjes in het water. Hester, jij hebt zaadjes meegenomen... Ja, dat klopt. Ik heb twee soorten zaden meegenomen. De ene, zoals je ziet, dat zijn platte, ronde zaden. Ja, dat zijn net konijnenkeuteltjes. Ja, maar dan plat, inderdaad. Ja. Wat zijn dat voor zaadjes? Dat zijn zaden van de uh, gele lis. Dat is een uh, ja, wel redelijk bekende plant. Een hogere plant, hè? Ja, met van die mooie gele bloemen die ook wel langs uh, vijvers staan, bijvoorbeeld. En die andere, dat zijn zaden van de hoge zeggen. Dat is een, uh, een grasachtige plant eigenlijk, maar dan met een driekantige stengel. En dat zijn hele kleine zaadjes, echt millimeter bij twee millimeter ongeveer. En deze gaan wij in het water gooien? Die gaan we vandaag in het water gooien en dan kijken wat er mee gebeurt. Wat gaat er dan mee gebeuren? Nou ja, als het goed is, dan zien we, zoals ik tijdens mijn onderzoek ook heb gezien... dat ze, dat ze gaan bewegen in de richting van de wind... Want het uh, bleek namelijk dat ook als uh, in de sloot het water de andere kant op stroomt... dat er nog steeds de zaden met de wind richting mee uh, bewegen. Dus dat wind eigenlijk uh, ja, de bepalende factor is die bepaalt waar die zaden heen gaan. Dus dat hopen we nu te gaan zien. hoewel het niet zo heel hard waait vandaag. Dus <laughs> we zullen zien of dat gaat gebeuren. Nou kom, we gaan eens in het water. is een slootje. Welke zaadjes gooien we er eerst in? Die van de hoge sieper, zeggen. Dus die hele kleine? Hele kleintjes, ja. Nou, er vallen wat zaadjes in het water. Je ziet dat ze toch wel in beweging komen. Toch wel redelijk snel, vind ik. Kijk, dan nou zie je dat er een windvlaag komt. Dat ze even de andere kant op gaan. Met de windvlaag mee. En nou, zoals je ziet gaan ze toch wel één of meer centimeter per seconde. Dus ja, dat klinkt niet super snel natuurlijk, maar je kunt je voorstellen dat als ze dat een dag lang volhouden, als ze niet ergens vast komen te zitten, dat ze dan toch wel uh, nou, een heel eind uh, verder zijn. Wat moeten we nou met dit onderzoek? <laughs> in hoeverre zaden via sloten verspreiden, dat is helemaal niet zo uh, bekend. We weten wel dat in rivieren bijvoorbeeld dat, uh, dat die zaadverspreiding goed gaat, maar in sloten is eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan. Maar wat we wel goed weten is hoe zaden via de wind verspreiden. En wat we door dit onderzoek nou weten is dat het via die sloten vele malen beter gaat dan via de wind. Want als een zaadje via de wind verspreidt zal dat maximaal een nou, meter tot echt maximaal 20 meter gaan. En een enkele uitzondering een keer een kilometer, maar dat is dan 1 op, 1 op de 100.000 zaden. Uh, nou, terwijl die zaden die via het water verspreiden, via sloten, uh, vele malen verder kunnen komen. Zullen we de gele lis uh, erin gooien? Prima, dat is goed. Een stuk of dertig zaadjes van de gele lis uh, liggen in het water. Die gaan ook vrij hard. Het begint nu ook te regenen. Dat helpt niet echt heel erg mee, volgens mij. Nou, je ziet dat ze toch gewoon vrolijk doordrijven. Behalve die paar die daar uh, blijven, blijven hangen. hangen. Ja. Ja. Op zich is het ook best wel hilarisch, toch? zaakjes in het water gooien en dan volgen. Uh -huh. Of niet? Ja, het is natuurlijk... Je krijgt wel grappige reacties inderdaad. Als je hier zo rondloopt en dan lopen hier ook mensen te wandelen... die uh, denken, wat ben jij nou aan het doen? <lacht> dus ja, het is... Uh, maar goed, onderzoek kan heel simpel zijn. En, uh, maar word je dan nog serieus genomen? Ja, ik word toch wel serieus genomen. Want het ligt er aan wat je doet met je resultaten natuurlijk. En... Uh, maar nou ja, als de proefopzet goed overdacht is, dan kun je toch er toch gewoon goed onderzoek mee doen, ook al is het simpel. Wat moet er nou met dat onderzoek gebeuren? Het is het beste om een, een goede ja, infrastructuur te maken van, van waterstromen. Dus eigenlijk een natte ecologische hoofdstructuur. Dat, dat blijkt uit mijn onderzoek dat dat zou helpen voor een betere uitwisseling tussen natuurgebieden. Maar wat betekent dat precies? Uh, nou ja, iedereen is wel bekend inmiddels denk ik, met het fenomeen ecologische hoofdstructuur. dus Het verbinden van gebieden. Maar uit dit onderzoek blijkt dat het niet alleen uh, belangrijk is... om dat uh, over droge terreinen te doen... maar ook sloten en uh, stroompjes in, uh, ja, in zo'n hoofdstructuur mee te nemen. Zodat ook uh, gebieden via water met elkaar verbonden zijn. Dit is de gele lis. Dit is de gele lis. Ja, je ziet dat hij al uitgebloeid is. En dan zie je heel mooi die, uh, die vruchten. Je trekt nu een, een kop eraf. Ik trek even een kop eraf, ja. goed, het is gelukkig uh, geen zeldzame plant. Je ze ja, nog... hem open. Ik probeer hem open te maken, maar ze zijn nog niet rijp. Nou, kijk, ja. dan zie je dat uh, er heel veel van die uh, platte zaadjes... die we net ook uh, in het water hebben gegooid erin zitten. Mm -hmm. En nu zijn ze nog heel erg licht, heel wit. En uh, ze zijn nu dus ook nog lang niet rijp. Maar uh, op een gegeven moment dan worden ze donkerder. En dan zullen, ze ook, zullen die vruchten vanzelf openbreken. En dan uh, kunnen die zaden in het water terechtkomen. Ja, maar ze hangen bijna over het water heen. Hè? Ja, klopt. Ja. Als je die daar ziet, die hangt inderdaad ja. echt helemaal over het water heen. Ja. Dus die vallen dan automatisch in het water. En die zaden die zijn ook echt uh, aangepast aan verspreiding via water. Omdat ze enorm lang uh, kunnen drijven. Ze kunnen wel uh, meer dan een jaar soms drijven. Laten we even teruglopen om te kijken waar de zaadjes uh, nu zijn. Is dat goed? Ja, prima. Hebben we ze hier niet hier ergens het uh, water uh, gedonderd, die uh, gele ja, liszaadjes? moeten eh, daar zal, uh, is gelijk in kunnen, inderdaad. Even kijken. Ja, dat is een uh, lang slootje. En het zijn hele kleine zaadjes. Ja, dus je moet goed zoeken. Ja, die gaan wij nooit meer terugvinden, Hester. Nee, hè? Ik ben bang dat... Uh... De kansen verkeken zijn. Hoeveel zaadjes hebben jullie voor dat onderzoek gebruikt? Uh, dat waren duizend zaadjes per keer. Van die hele kleintjes dan. Hè? Die uh, 1 bij 3 millimeter. En dan uh, 14 keer in totaal. 14.000 zaadjes. Ja, precies. Dus dan is de kans al groter dat je er uh, in ieder geval uh, een aantal terugvindt. Dat is een hopeloze zaak. Ik ben bang voor wel inderdaad. Ik hoop toch van harte dat dit het Waltstempo was... uit de Elizabethan Dances, uitgevoerd door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra... van de Britse componist William Elwin. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. 50 miljoen jaar terug was Antarctica een tropisch oerwoud. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht... en van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Tessel. Je kan nog nooit eens even weg. Uit diepe bodemmonsters haalden zij stuifmiddel... van onder andere de baobabboom en andere tropische soorten. Uit eerder werk haalden onderzoekers ook aanwijzingen... over de concentratie CO2 uit die tijd. Daaruit blijkt dat rond 50 miljoen jaar terug... de CO2-concentratie ruim vier keer zo hoog was als nu... De temperatuur rond de Zuidpool was toen maar liefst 25 graden. Volgens Henk Brink, Brinkhuis van het NIOZ, NIOS... is dit onderzoek een duidelijke waarschuwing voor de klimaatseptici... die ontkennen dat er een relatie is tussen de CO2 uit onze schoorstenen... en de temperatuur op aarde. Nou, als er sceptici, en er zijn er nogal veel van, zijn die zich afvragen... wat er nou precies gebeurt als je een hoop CO2 in de lucht jaagt... nou, dan, dit is een heel duidelijk antwoord. Dan wordt het echt gewoon knetterend warm. Alleen... Dat gebeurt niet morgen, dat gebeurt niet over tien jaar zelfs. Dat gebeurt heel erg sluipend langzaam over honderden jaren. En daar zitten een paar aantal keerpunten in hè, waarop het ineens een stuk sneller kan gaan. En dan is het dus de vraag, als er dus 70% van de mensheid hè, vlak aan het zeewater woont... is het dan wel zo handig om het zo warm te maken dat al het ijs gaat smelten? Bedreigde natuur. Ja, staatssecretaris Bleker wil op de valreep de natuur nog verder om zeep helpen. Hij gaat in 13 natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk Natura 2000... regels schrappen die plant- en diersoorten beschermen. Die regels kunnen volgens Bleker vervallen... omdat de soorten waar het om gaat toch al worden beschermd. Doe maar. Door het opheffen van die regels komt er ruimte voor economische en maatschappelijke activiteiten in natuurgebieden. Bijvoorbeeld in het IJsselmeer, Markermeer, Polder, Aakmeheem en het Snekermeergebied kan de natuur dan plaatsmaken voor pannenkoekenhuizen, tenminste als het aan bleken ligt. Energie. Er is massaal bezwaar gemaakt tegen de kolencentrale in aanbouw van RWE Essent in de Eemshaven. Milieuorganisaties, bewoners en andere belanghebbenden uit Duitsland en Nederland... hebben zo'n 6.000 bezwaarschriften afgeleverd bij de provincie Groningen. De vergunning voor de centrale werd vorig jaar door de Raad van State vernietigd. Er zou te weinig rekening gehouden zijn met de gevolgen Erik, voor de Wallenzee. Erik, Erik, Erik do, doe mij een lol. Dan kun je ook een stukje doen als Marcel van Dam. Marcel van Dam? Ja, ja, voor mijn plezier. De provincie Groningen trok zich hier niets van aan... en verleende afgelopen juni alsnog vergunning voor de centrale... Greenpeace is vol vertrouwen dat ook de nieuwe vergunning... door de hoogste rechters zal worden gekraakt. Goed nieuws. In het natuurgebied Kempenbroek, op de grens van Nederlands en Belgisch Limburg... is een kleine populatie van de lichtgroene sabelsprinkhaan neergestreken. Het insect was in 2004 en 2009 ook al gesignaleerd op de Sint-Pietersberg-Maastricht. -maar, maar toen ging het om een enkel exemplaar. De natuurorganisatie ARK is blij met de nieuwe bewoners... die de natuur in Kempenbroek kennelijk op prijs stellen. De grazen hier wilde runderen en die zorgen voor een ruige en grazige begroeiing. En de sprinkhaannetjes gebruiken de langere plantenstengels als uitkijkpost... om de vrouwtjes al roepend te lokken. Dat hoort u nu, hè? De laatste jaren zijn door de verandering van het klimaat... al meer zuidelijke sprinkhaansoorten onze kant uitgetrokken... zoals de gouden sprinkhaan, de sikkelsprinkhaan en de boomkrekel. De auto. Oldtimers zorgen relatief voor steeds meer luchtverontreiniging... rond de grote streden. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving deze week. Auto's van 25 jaar of ouder zijn razend populair. Dat geldt ook voor prestatoren van 65 jaar of ouder. Omdat je er geen wegenbelasting voor hoeft te betalen voor die auto's dan. Maar in plaats van een glimmende traction en vent, of wat voor mooie oldtimer dan ook, zijn de oudjes... dit moet je niet persoonlijk opvatten, Ivo. Steeds vaker gewoon stinkende bakkies. Bijna tegelijkertijd verschenen deze week een rapport van de Europese Unie... waaruit blijkt dat Nederland ver boven de normen zit... voor stikstof, stikstofoxiden in de lucht. Milieudefensie roept de overheid dan ook op... om wat te doen aan de uitstoot van het verkeer... bijvoorbeeld door oude auto's te weren... of op zijn minst zwaarder te belasten... in plaats van vrij te stellen van de wegenbelasting. Bedreigde natuur. Ja, maar dit was niet Erik van Muiswinkel die Inge Diepman deed, <grijg> het was Inge Diepman zelf. Ik ben zeer vereerd. En nog een keer die bedreigde natuur? <totstuk> Bedreigde natuur. Intratuin stopt met de verkoop van zonnebaarzen. Dat melden de reptielen- en amfibieënclub RAVON deze week op Natuurbericht. De zonnebaars is een exoot die zich in tuinvijvertjes tegen de klippen op voortplant. Als de vijver vol is, dan verdwijnen de vissen. En eh, die verdwijnen dan veelal in het wild. Op die manier is in Noord-Brabant een van de vier vindplaatsen van knoflookpaden leeggevreten door die zonnebaarzen. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Is er in die zes jaar dat ik werk ben al veel veranderd bij Vroege Vogels? Het valt me eigenlijk wel mee. Ja, de computer is manifester aanwezig. Dat dan wel. Eén ding is echt nieuw. Het vocale onderdeel, het lied van de week. Een gezang over de natuur, of zoals vandaag, over de zondag. Rotterdam, Rotterdam-Zuid. Ik heb het zelf uitgezocht. Een beeld van een nummer. Muziek van Ruud Bos, tekst en zang van ome Gerard Cox. Regen, miezerige regen, regen in Zuid. Regen, miezerige regen, regen in Zuid. Vermoeide straten glimmen mat en nat. Een grijze ochtend in een grijze grauwe stad. Geblinddoekte huizen geregen, uitgevloerd asfalt, niemand komt de tegen, Zuid slaapt uit. De gevels schapen hun verlopen geel, onbewoonbaar erfdeel van een uitgewoonde eeuw, Rotterdam Zuid. Een grauwe zondagmorgen, blijf stil in je huizen verborgen. Regen, miezerige regen, regen in zij. Regen, miezerige regen, regen in zij. Het trek geen schurend door de bocht Zojuist begonnen aan zijn rammelende tocht Door brakke straten naar boven de rivier Daar is de stad pas niet hier Troosteloos De Maasbrug heeft gelaten zijn stalen vlak Geeft zich maar weer over aan alweer een nieuwe dag. Rotterdam Zuid op een grauwe zondagmorgen. Draai je nog eens om in je zorgen. Regen, miserige regen, regen in Zuid. Regen, regen in zuil. Achter de huizen klagen horensmoeiend door, onzichtbaar aanwezig drijven schepen op de stroom. De vreemde verre wereld vaart binnen in de haven, maar het leven zelf ligt heel diep begraven. Diep in zuil. De zondag moet om, maar niemand heeft er zin. Het stadion waakt als een dikke zwarte spin. Uit zijn deur gestapt, staat een man zich te bezinnen. Het voetballen zal zo wel beginnen. Uh, nummer. We gaan het hebben over naamgeving. Onder andere tenminste Inge Diepman. Wat was er ook weer ooit naar ons genoemd? Uh, um, otters. Otters. Otters. Ja, de otters. De otters Inge en, Inge Ivo. en Ivo. Die en er was voortgeplant, heb ik begrepen. <laughs> We Ga weg. Ja. Ja. En, en er was ooit een, een zeehond naar mij genoemd. Die heette Ivo. En toen, ze hadden hem nog niet Ivo genoemd, toen ze ontdekten dat het een vrouwtje was. Okay. En toen kwamen mijn kinderen daar nog aan. En die zeiden, hebt u hier ook een zeehond die Yvonne heet? Ja, die hebben ze. En toen dus zei hij, die is genoemd naar onze vader. <lacht> ja. uh, goed, uh, het gebeurt zelden... Uh, dit waren de dieren en het waren maar eenlingen... maar we gaan het over soorten hebben. Het gebeurt zelden dat er een plant naar iemand genoemd wordt. Maar we hebben zo iemand in het kapitol te gast. Dr. Maarten Capelle, hoofdnatuurbescherming... van het Nederlandse Wereld En hij onderzocht twintig jaar lang het Costa, Costa Ricaanse nevelwoud. Waarover direct meer. Van harte welkom. Maar, maar eerst even over de plant Myconia capellei. Genoemd naar Kapellen. Hoe zit dat? Ja, dat is uh, een heel bijzondere eer die mij uh, te beurt is gevallen. Uh, Mykonia is een uh, plantengeslacht. wat in uh, Latijns-Amerika veel voorkomt. met uh, honderden soorten. En uh, men is zomaar uh, opeens een uh, nieuwe soort tegengekomen. Ja, zeker meneer Kriebel heeft die soort ontdekt. Hè? Ja. Kent u meneer Kriebel? Ja. Ik heb meneer Kriebel. Ja. En hebt u hem geld geboden om die plan naar u te noemen? Nee, ik heb wel van zijn moeder een huis gehuurd ooit. <laughs> oh, er is wel een economische verband. Er is wel een wel een band. Nee, hij was collega van mij op het Costa Ricaanse biodiversiteitsinstituut waar ik jarenlang gewerkt heb eind jaren 90, begin van deze eeuw. En in die hoedanigheid en ook daarvoor heb ik uh, in Costa Rica onderzoek verricht naar uh, tropisch bergbos, nevelwouden. En in die uh, zin heb ik uh, ja, honderden, zo niet duizenden planten zelf verzameld als ecoloog om inzicht te krijgen in... Uh, de compositie, de samenstelling van de flora van deze nog ongerepte bossen. Ja. En daar zaten ook nieuwe soorten tussen. Is het is kans dat u uw eigen plant, die inmiddels naar u genoemd is, ooit toevallig in handen hebt gehad? Jazeker, die kans is heel groot. Ik ben zelf ecoloog en uh, geen plantentaxonoom. Taxonomen zijn de mensen die namen geven aan, aan planten. Ja. Als ecoloog uh, verzamel je vaak planten om te weten hoe natuurlijk de ecologie van een bos in elkaar steekt. Maar dan kom je vaak planten tegen die uh, niet bloeien. Die uh, geen bloeiwijzen hebben of geen zaden dragen. En uh, dan kan je vaak de echte naam uh, niet geven aan zo'n plant. Dat begrijp ik niet. Hij bloeit niet en dus kan hij geen naam krijgen? Hij bloeit niet op het moment dat je langskomt. Dus uh, zeg maar, hier in de kamer staan ook planten als ik daar een, een takje van pluk. Dan, en er zit geen bloeiwijze bij. Dan is het maar de vraag of wij uh, snel op de naam kunnen komen. We kunnen hem niet determineren. Dan kunnen we hem niet. Zonder, zonder, zonder bloem. Ja, dat is, uh, dat is zeker het geval in uh, tropisch regenwoud, waar nog heel veel onbekends is. Dus uh, vaak kom je nieuwe planten tegen, maar dat weet je helemaal niet. Dus die heb je dan in je handen en je ja, weet nee, niet wat je, het is. Je weet niet wat het is. Want je, je kan het niet beschrijven, hij bloeit niet. En, en dus bestaat hij eigenlijk niet. Dat klopt. Dus uh, heel veel nieuwe planten worden ook uh, nooit gevonden, ook al heeft een wetenschapper hem wel in zijn handen gehad. Want je hebt natuurlijk ook uh, uh, planten die maar eens in de twee jaar bloeien, of. Ja, Met nog klinkt. langere intervallen. Ja, ja, er zijn in deze bossen waar ik gewerkt heb bamboesoorten. Die bloeien één keer in de 15 jaar. En die sterven daarna ook direct. Dus als je dan niet in dat korte tijdsbestek van één maand bij die bamboe bent... kan je weer 15 jaar wachten... Om uh, in, met bloeiwijzen te kunnen verzamelen. En daar zie je ook wetenschappers 15 jaar staan niet te wachten bij zo'n plant tot die gaat bloeien. <laughs> nou, ik denk wel dat zij uh, hun uh, uh, vliegtuigenticket uh, <laughs> wel kopen zodanig dat ze, dat, zijn, ze <laughs> uh... dat kunnen bijwonen. Uh, maar het is een eer om zo'n plant mee genoemd te krijgen. Ja, dat is de, het de, zeker. De, hoe, voelde, hoe voelde u zich onder deze eer? Nou, het was natuurlijk een heel bijzonder gevoel. Uh, ik heb zelf uh, daar twintig jaar uh, gewerkt in, in deze nevelwouden. En om dan op een gegeven moment deze eer uh, te beurt uh, ja, te krijgen, dat is toch wel ja, dat is leuk. heel bijzonder. Ja, en, en, had ik eigenlijk niet gedacht. En wees eens dus wat uh, uitvoeriger. Het is een heester, hè? Ja, dit is een, uh, een heester of, of struik van uh, één tot drie meter hoog. Uh, met uh, kleine blaadjes. Uh, de de bloeiwijzer hebben steeltjes die dan weer uh, behaard zijn. En dat is dan weer het onderscheidend vermogen van deze plant uh, om hem op te kunnen herkennen als nieuwe soort. Uh, het zijn witte bloemetjes. En hij, leeft, uh, of hij groeit in de, ja, in de ondergroei, in het struweel, eigenlijk onder het nevelwoud. En kan ook in open plekken uh, vrij abundant uh, voorkomen. Abundant overvloedig. Ja. Maar, maar hij is toch schaars. Hij is schaars, want hij, er zijn pas op dit moment drie plaatsen bekend in Costa Rica waar deze plant groeit. En dan gaat om een handjevol exemplaren. Dus dat zijn dan tien exemplaren. Het kan zijn dat hij meer voorkomt, maar dat weten we natuurlijk helemaal niet. Dus het is heel essentieel dat wij deze gebieden ook goed beschermen waar de plant voorkomt. Ja, je zou bijna zeggen, hij is bedreigd als hij zo weinig voorkomt. Ja, hij is zeker bedreigd en hij, uh, komt... hij is dus gevonden ook in uh, de buurt van uh, een snelweg. Nou, daar vindt natuurlijk allerlei economische activiteit plaats. Het kan ook zijn dat daar ook andere soorten zijn die nog niet uh, bekend zijn en die dus ook gaan verdwijnen nog voordat uh, we ze überhaupt als mensen ontdekt hebben. Ja, dat, dat, is iets... ja dat komt er echt maar voor. Men is dan ook bang dat die planten uh, eigenschappen hebben die op die manier ook teloor gaan. Medicinaal bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Het is in dit plantengeslag Myconia van de familie Melastomataceae. Uh, ja. daar zijn, uh, uit, de, so uit het hoofd doet de heer dat. Ja. Ja. Doet u het nog een keer alsjeblieft? De Myconia in, het planten, uh, in de plantenfamilie Melastomataceae. Net zo makkelijk. <laughs> zo ja. gaat dat. Uh, daar zijn soorten bekend uit uh, onder andere de Andes in Zuid-Amerika. Andesgebergte. Uh, soorten die medicinale eigenschappen vertonen. Uh, tegen tumoren, tegen malaria. En mogelijkwijs heeft deze plant uh, ook dergelijke eigenschappen. Dat moet dus allemaal onderzocht uh, gaan worden. Maar die kans is uh, heel groot. En, en wie weet zit daar een toekomstig zijn tussen bij dit soort dingen. Ja, ja. De, Misschien direct over nog wat meer. Maar eerst even terug. Uh, want u gooit makkelijk met die term nevelwoud. Ik ben zelf nooit verder geweest dan Ransdorp. Wat is dat nevelwoud? Uh, Nevelwoud is eigenlijk een soort regenwoud. Uh, dat betekent dat er minimaal 1000 millimeter uh, regenval per jaar uh, in zo'n bos valt. Nou, in Nederland hebben we rond de 500 millimeter, als ik me niet vergis, regenval per jaar. Uh, Nevelwoud is dan ook het regenwoud waarin uh, wolkenvorming ontstaat... eigenlijk op uh, de hoogte van de, bossen, van de boomkronen zelf. Waardoor je yes. eigenlijk de toppen van de bomen niet kan zien. En je loopt dus eigenlijk dagelijks een aantal uren in zo'n bos... Door de mist. En dat kan zich uh, vormen juist omdat je in berggebieden zit... waarbij je dus uh, opstuwende wolkenvorming krijgt vanaf het uh, zeegebied. Want vaak liggen dit soort bergketens uh, vlak in de buurt van zee. Dan krijg je opstijgende wind en dat en leidt tot wolkenvorming, condensatie. En die wolkenvorming vindt dus eigenlijk plaats in de boomkronen zelf... Van het water wat daar ook uh, deels neerslaat, et cetera. En daardoor heb je in dat soort bos ook heel veel uh, epifieten. Dat zijn weer planten die op andere planten groeien. Zoals orchideeën, bromelia's, En mos, die dus vocht uit de lucht trekken. Ja, exact. Ja. Ja. Is dat mooi of lelijk of, of nou, is fantastisch. Je bent eigenlijk permanent in een botanische tuin. Een soort van sprookjesbos. Zelf toen ik daar voor het eerst was, moest ik denken aan Hamlet's Macbeth. Waar je dus de drie witches, de heksen hebt die dan door de mist lopen. Het is echt een beetje zo'n gnomenbos. Zo'n zo dwergachtige formatie. Waar je ja, tussen de mist allemaal schimmen hebt. Dat zijn dan weer struikjes. Maar dat, soms lijken dat op mensen in de verte. Je hoort dat vaak mensen op IJsland zeggen. Je wordt bijgelovig. Mensen, Marten Toon werd bijgelovig in Ierland. Werd u een beetje bijgelovig in het nevelwoud? Nou, je denkt af en toe wel van, wat, wat zie ik nu eigenlijk allemaal daar? En uh, ja, soms ook zijn daar daadwerkelijk mensen uh, die dan oh. ziet. Die lijken dan weer op struikjes. Dus, <lacht> en, dus, ja. Ja, dat is precies wat Toon beschreef. Boomgroepen die plotseling menselijke vormen ja. krijgen en andersom. Ja, wonderlijk. Uh, is dat voor uh, dieren leefbaar? In dat bos? Is dat de dieren die daar zitten? Ja, die kunnen leven in die natte huid. Ja, zeker. Je hebt daar uh, tapiers, uh, belangrijke groep. Uh, allerlei apen zitten daar. Uh, er zitten uh, jaguars, uh, puma's ook veel. Ja. Uh, nou, hebt u daar lang, lang gewerkt en u bent geëerd met een, met een plant. Maar hebt u zelf wel eens iets ontdekt ook daar? Ja, zeer zeker. Ik heb twintig uh, jaar geleden zelf een plant ontdekt. Uh, ik heb hier een boek bij De welke? Uh, dat is de Roldana Scandens. Overigens op deze foto zie ik er iets uh, anders uit weer. Ja. Dat is ook weer even geleden. Ik hou even voor de microfoon voor de luisteraars. Ja. Ja. Oude nap en... hoor, maar hij doet het nog. Ja. Sorry. Deze... Die hebt u ontdekt, ja? ja. Het aardige van deze plant is Roldanus scandis. Dat is een composiet met grote gele bloemen. die op paardenbloemen lijken. wel iets groter, 10 centimeter door. Dat is een composiet is? Een plant met samengestelde bloemen. Dus ja. Zoals de paardenbloem, de zonnebloem, et cetera. En deze die uh, groeide in een vuilnisbeeld. Dat was dus het uh, hele gekke. Je hoeft dus niet altijd uh, regenwoud of nevelwoud in... om überhaupt uh, bijzondere dingen te vinden. Dit was achter een boerderijtje... waar iedereen maar van alles neerstortte. Daar groeide deze plant. Waarschijnlijk was hij daarom over het hoofd gezien. Die stond ook mooi in bloei. Dus ik hoef dus het niet 15 jaren jaar te water? Nee, nee, nee. Te ja, dat had het meteen goed. Ja. En, en uh, die, uw naamgeving, waar kwam die vandaan? De, de, de Scandens? Scandens. De Roldana Scandens is die... Nog naar iemand vroeg naar de stad Ronde? Nou, uh, uh, Roldana is een bestaand uh, plantengenus. Uh, Roldan is een uh, Spaastalige achternaam. Uh, dus, dat is een uh, Spaans of wellicht een Mexicaans uh, botanicus. Dat zou ik niet uh, 1, 2, 3 kunnen zeggen. Scandens is dan het epitheton, Dus dat is eigenlijk uh, zeg maar de, de achternaam van de soort. Het is echt een soort-specifieke naam. En dat betekent Scandens klimmend. Dus dit was een, een plant die eigenlijk klimt... Is uh, een, een de dus nog, nog steeds methode naamgeving Linnaeus of toch wel iets? Ja, modelen. zeker. Dit is uh, volgens Linnaeus. Normaal in de meeste gevallen worden planten vernoemd, nieuwe soorten... naar hun uh, vorm, dus naar hun anatomie, hun fysionomie. Hoe zien ze eruit? En klimmen ze? Zijn ze geel gerand? Hebben ze uh, rode stippen, et cetera? Ja, ja. Dat geldt ja. natuurlijk ook voor vogels en andere dieren. Ja. Dus ja. Nou, heb u uh, gewerkt in Costa Rica? Uh, ik hoor altijd een soort paradijs op aarde. Zijn, zijn de wouden daar ook bedreigd? Ja, natuurlijk. Uh, eigenlijk... Waarom natuurlijk? Ja. Nou, ik denk ja. dat het wereldwijd nog steeds zo is dat uh, regenwoud en ook dus nevelwoud uh, bedreigd is. Uh, dus er zijn allerlei soorten bedreigingen. Klimaatverandering is natuurlijk een van. Misschien kost Rieke wel de grootste... want uh, daar vindt dus steeds minder uh, wolkenvorming plaats in die mistwouden, waardoor je dus ook een verarming gaat uh, zien uh, van het bos. Dus niet noodzakelijk is, is daar meteen een motorzaag aan het werk geweest. Hè, dat de hele velden gekapt zijn. Het verschaalt uit zichzelf. Het verschaalt uit zichzelf, want je krijgt dus verdroging. Daardoor krijg je weer bosbranden uh, die kunnen komen. En uiteindelijk krijg je dan weer invasieve soorten. Dus soorten die uh, gaan woekeren, allerlei lianen. En die nemen het dan weer over... Dus je krijgt volledig andere vegetaties ook. Dat is een eerder verarming dan dat het verdwijnt. Ja, het wordt het is, niet gekapt, een... maar het, het smorgt in zichzelf. Ja, dat klopt. Dus uh, ja, dan krijg je, ja, je kan zeggen, onkruid wat daar uh, het bos overneemt... in de vorm ja. van allerlei uh, klimplanten, lianen, etcetera. Maar nu hebt u inmiddels een functie bij het Wereld Kunt u daar iets aan doen? Ja, zeker. Wij, uh, wij kunnen er met z'n allen wat aan doen. Uh, nee, nee, het wil de van het uiteraard? <laughs> nou, om heel helder te zijn, we hebben allerlei strategieën opgesteld voor bosbescherming. Eén daarvan is bijvoorbeeld wat dan heet Red Redd, Dus Reduced Emissions from Deforestation. Dat is een mechanisme waarbij financiering vrijgemaakt wordt om bossen op locatie te behouden, waarbij je dus het koolstof vasthoudt in de bossen. Op die manier kan je dus ook uh, aan het mitigeren van klimaatverandering meewerken. Dan komt dus minder CO2 vrij. Dat is een van de strategieën. Andere strategie is uh, werken met uh, lokale boeren aan uh, duurzame leefomstandigheden. Dus alternatieven voor uh, uh, zeg maar, uh, ja, bosexploitatie. Een derde strategie is uh, productie van uh, duurzaam hout. Uh, het FSC-hout, het gecertificeerde ja, ja. hout, papier, et cetera, wereldwijd. Natuurlijk heel belangrijk om ook de... Impact te verminderen op deze bossen. Ja. En kunt u nou uh, vanuit het Werelduurfonds iets speciaals doen voor uw eigen plant, dat die het wat beter gaat doen? Uh, ja, natuurlijk kan je daar uh, iets aan doen. Uh, op dit moment uh, werken wij wereldwijd uh, aan 35 uh, gebieden. Uh, daar zitten ook uh, de regenwouden van Latijns-Amerika in. Ik neem aan dat deze soort ook uh, voorkomt in, in buurlanden. En in deze gebieden zijn wij druk bezig om uh, ja, te werken met de lokale bevolking. Zoals ik zei, aan bijvoorbeeld het uh, vasthouden van water. Dus water als uh, ecosysteemdienst, uh, dus ecosystem services, wordt steeds belangrijker. Regenwater, wat wordt opgevangen door deze bossen. En dat dus vrij moet komen op een gegeven moment uh, middels rivieren... als drinkwater voor uh, bevolking uh, in lage geleden ge gebieden. Door deze gebieden te beschermen, kunnen wij dus ook op de lange termijn het drinkwater... Uh, uh, ja, Veiligstellen voor uh, de bevolking in Midden- en Zuid-Amerika, in berggebieden. Ja. Ik ga nog even terug naar uw eigen plantje. U weet in dat de, in de Olympische regionen. daar gebeurt het ook dat de naamgeving wordt toegepast. Hè? Ja. De Dubbele Rietberger is genoemd naar een meisje de Dubbele. Nou, van zichzelf heette ze Rietberger, maar haar man heette Dubbele. En uh, <laughs> voelt u uh, de, uw eigen plant, de Myconia capellae. ook een beetje als een soort gouden plak? <laughs> Nou, het is, het is natuurlijk zeker eh, erkenning eh, voor een stukje werk wat ik heb eh, kunnen afleveren Maar goed, eh, belangrijk is ook op te merken dat eh, ik het werk niet alleen gedaan heb. Er hebben tientallen studenten in de tijd. Zonder mee, enige twijfel, meneer Capelle. Maar u was vandaag hier en daar waren we erg blij mee. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Dank u en wel. Veel succes met Plant. Dank u wel. Voorafgaand aan de sportzomer op Radio 1 op de valreep van vroege vogels aandacht voor de wereldkampioenen van de natuur. De Olympische Spelen zijn toen een tweede week, de week van de atletiek, de week van de horde, van de waterbak, van de series en de estafettes. Martsmeet slaat voor ons de brug naar de Animal Olympics. Citius, Alcius, Fortius, Martius. Hier is Mart en hij staat in Londen. Met zicht hier vandaan op de zandbak waar de atleten zich opmaken voor het onderdeel verspringen. Bij de allereerste Spelen in 1896 in Athene... haalde Ellery Clark goud bij het verspringen. Deze Amerikaanse atleet sprong destijds, let wel, 6,35 meter. Het huidige Olympisch record staat op naam van Bob Beeman. Ook uit de Verenigde Staten. In 1968 zette hij dat record op zijn naam. Het werd toen 8,90 meter. En wat zei de televisiecommentator? Ongelooflijk, 8,90 meter. Het was een Belg. Maar het absolute wereldrecord is gesprongen door de derde Amerikaan, Mike Powell. Hij komt uit Philadelphia. Op de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio in 1991 verbeterde hij het record verspringen met 5 centimeter. De jury mat vanaf de afzetbalk een afstand van 8,95 meter. En daarom wordt Powell ook wel de kangeroe van Philadelphia genoemd. Niet voor niets, want in de natuur is de grijze reuzenkangeroe de springkampioen. De Macropus giganteus komt uit het oosten van Australië. Met zijn krachtige achterpoten springt hij zo ver als een autobus lang is maar liefst 13 meter. Met zijn staart van 1 meter houdt hij zichzelf daarbij in evenwicht. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat een mens ooit dat record zal verbreken: 13 meter. Goud dus. Voor de grijze reuzenkanker. Ja, dit was Vroege Vogels, of zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ik geloof dat hoofdredacteur Joos Huizingen bedacht heeft. Vroegere Vogels. En houdt u vast, deze vroegere vogel komt nog één keer terug. En wel op 2 september, dan ben ik er weer. En niet alleen, maar dan samen met Andrea van Pol. En het is waar, ik heb al met vele vrouwen gepresenteerd. Met Letty, met Inge, die oh, vandaag nog even terug was. Met Margreet en met Karin. Maar nog nooit met Andrea. Dus dat, dat moet beslist eens een keer gebeuren. En heb ik, heb ik nog even tijd om wat post te beantwoorden. Want ik heb zomaar wat post en mail gehad. In mijn jeugd kwam de post nog met de mailboot. Maar dit terzijde. De meeste post die ik mocht ontvangen, die ging... Hartelijk dank trouwens, luisteraars. Ging over de problemen van het ouder worden. Met de vraag of ik daar ook nog zonnige kanten aan zie... Dr. Anders P. die zei, eh, ouder worden, ik zou het niemand aanraden. Maar verdomd, als je goed kijkt, er zijn toch wel aardige kanten aan 65 plus ook. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn wekker weggegooid. Ik zie wel wanneer ik wakker word. Ook leuk is het om plotseling Drees te krijgen, zomaar. Staat ineens op je rekening. Ja, tot het op is natuurlijk. Je kunt op vakantie in het goedkope seizoen. Dat is ook leuk. Wat heel goed schijnt te zijn, eh, als je ouder wordt... dat is om mee te doen aan de geheugentrainer van Max... Ik vergeet alleen altijd om te kijken. En uh, wat ik heel mooi vind van de gevorderde leeftijd... je hebt ook echt een beetje de tijd voor je kwalen. Uh, dat dat er niet zo'n beetje maar tussendoor moet... maar dat je echt alle rust hebt om dat te laten ontwikkelen... en dat je dan in kalmte naar de huisarts kunt... in de apotheek, in de polykliniek en de fysio en wat niet al. En als je ouder wordt, is er trouwens ook veel meer aanbod van allerlei aandoeningen. Dus je is keus zat. En je, je, je, ben, je hoeft ook niet meer, om quasi jong te doen, naar al die komieken op tv te kijken. Dus je zegt gewoon, naar nee, die seksgrappen ben ik gewoon te oud voor geworden. En ik heb trouwens ook nooit zoveel interesse gehad in fistfucking. Dus laat zitten. En, en je hebt ook de tijd om je, je fotoalbums een beetje bij te werken. Ik heb bijvoorbeeld 1977, heb ik er nu bijna helemaal in al. Ik ben al in juni. En eh, wat, je mag ook weer eens knap voor de dag komen met een stropdas en eh, een beetje leuk pak aan. Want er zijn begrafenissen te over natuurlijk. En het belangrijkste vergeet ik trouwens niet: eh, als je ouder wordt, heb je meer tijd voor de natuur. Vroeger. Het is echt waar, zag ik die natuur als een soort inspiratie of als werk. Maar tegenwoordig is het toch gewoon lekker om langs het water of door het groen te lopen. Zonder enige planmatige bijbedoeling. Gewoon kijken. ik heb op vakantie weer futen gezien en zwanen en eenden. Het zijn tamelijk gewone vogels, maar ik was er wat blij mee. Het was allemaal heerlijk. En alles is veel, zoals de dichter zei, voor wie niet veel verwacht. Een oude radiotext. Houd de zon, zei tot gauw, luisteraars.